Plus. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar ALS.nl en doe mee. Ontdek met Eliza Was Here de schilderachtige Griekse eilanden. Boek jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHere.nl Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Mart Goedemorgen, met kratten en verhuisdozen bouwen studenten in allerlei steden op dit moment zelf een kamer. Het is een protest tegen het tekort aan studentenkamers dat volgens hen alleen maar erger wordt, hoort RTL. Je ziet vooral dat door een mix van lokale en landelijke regelgeving... dat het aanbod alleen maar kleiner wordt en de prijzen omhoog gaan. Dus de woningnood wordt alleen maar groter op dit moment. Nu is er actie in Leiden en Delft vanmiddag in Utrecht en Groningen. Na een lawine in Amerika worden nog negen skiers vermist. Zes mensen zijn inmiddels gered van wie er twee naar een ziekenhuis moesten. Die lawine was op de grens van de Staten Californië en Nevada. Het zoeken naar de vermiste is volgens Amerikaanse media gevaarlijk... door barwinterweer. Rusland en Oekraïne praten verder over vrede. Dat gebeurt net als gisteren in Zwitserland... met Amerika opnieuw als bemiddelaar aan tafel. Een doorbraak lijkt er nog niet te zijn. Heet hangijzer is het verdelen van grondgebied. En in Groningen is het WK snert- en stampotkoken bezig. Ieder jaar strijden deelnemers met hun eigen geheime recepten tegen elkaar. Het begint eerst met het maken van de erwtensoep nu... en deze deelnemer vertelt wat er volgens hem allemaal in hoort. Dat is de WUPS, dat is wortel, ui, prei, zelderij. En natuurlijk een goede bouillon getrokken van hips en krabbeltjes. Dat zijn de ribbetjes en de, de poten van het varken. Ja, dat was die webs dus. Daarna worden de stampotten gemaakt... en gaat de jury proeven. En later vandaag weten we wie de titel pakt... en de felbegeerde zilveren opscheplepel wint. En zo'n bakkie snert gaat er denk ik wel in op een dag als vandaag... want het is 1 tot 5 graden, maar door de wind voelt het frisser aan... zegt Weerplaza, verder droog en een mix van wolk en zon. Op dit moment vijf files gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. De A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoendelo 7 kilometer, vertraging 18 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 kilometer, vertraging 14 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 73,4. De A12 van Gouda naar Utrecht bij 37,5. En de A28 Assen richting Hoogveen rollen bij Hector 157,5. music. Ja, zo Ja, zometeen terug naar 18 februari 1989 in de Top 40 Classic. Nu eerst Miles Smith en State If You Wanna Dance. Kool, kool music. Kool music. Kool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 a good look and some self-control and deep down i know this never works but you can lay Sam Smith en Stay With Me. Jongens, we gaan terug in de tijd. Terug naar 18 februari 1989. Weet je wat die week grootste in het nieuws was? De verjaardag van de NS. Ja, en die werd op een bijzondere manier gevierd. De langste reizigerstrein ter wereld. Dat record staat sinds vandaag op naam van de Nederlandse spoorwegen. Ja, er werd dus een wereldrecord verbroken door de langste reizigerstrein te laten rijden. Die reed door Nederland van Rotterdam via Breda naar Eindhoven. Ja, het was echt heel druk. Allemaal mensen langs het spoor en op stations vielen op wegen. Want mensen die moesten die trein zien. Maar het was ook echt een mega lange trein. Ik zag een video dat hij over de Moerdijkbrug reed. Er kwam geen eind aan. Die trein die was meer dan 1600 meter lang. Die had 60 Intercity rijtuigen. Een gemiddelde trein in Nederland is tussen de 80 en 160 meter lang. Dan kan je daar gaan hoe lang die is. En dan denk je natuurlijk van nou, daar hebben ze echt heel erg lang op geoefend en getraind en zo. Hoe lang hebben jullie er eigenlijk op geoefend? Want ik neem aan dat het toch wel een beetje gerepeteerd is. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Er waren geen ervaringen met het rijden van zo'n lange tijd. Deze gingen gewoon aan de slag, en Dat lukte. Nou, allemaal mooi. Uh, 18 februari 1989. Wat waren de hits? Wat hoorde je op de radio? Wat stond er in de top 40? Drie liedjes uit de top 40 van toen. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in in de Q Music App. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Boven in de top 40 op nummer 1 Tina Turner en David Bowie met Tonight. Keuze 1 vandaag. Op 12, Simply Red. It's Only Love. Keuze 2. Love, and thing, love en op 27, Robin Back. Yeah, you know, Met First Time. Dus laat het weten welke van deze drie vind je het leukst. Het nummer dat de meeste stemmen krijgt, ga ik zo meteen helemaal draaien. Bruno Mars komt er ook aan. I Just Might... Eerst Armin van Buren en Chef Special. Dit is Larger Than Life op Q Music. 40 van nu. Bruno Mars, I Just Might. Dan naar de top 40 van 18 februari 1989. Toen stond op nummer 1 Tina Turner en David Bowie met Tonight. Is een van de keuzemogelijkheden vandaag in de top 40 classic. Ook Simply Red stond erin met It's Only Love... en Robin Back met First Time. Tim Schippers die zegt, ik ga voor Robin Back. Heel spannend of die de meeste stemmen gaat krijgen. Ja, een hele spannende strijd tussen Tina Turner en David Bowie... met Tonight en Robin Back met First Time. Maar dat kan er wel verklappen. Uh, Simply Red heeft echt maar 6% van de stemmen gekregen. Dat was niet genoeg. De eerste... Tina Turner met David Bowie. Hi, mijn oud. Tina en Bowie. Kameradio. Even lekker schuiven. met David en Tina. De Jan zegt Robin Beck natuurlijk. Ga ik van het begin tot het eind mee blaren. Uh, Tina Turner en David Bowie zegt Saskia. Maurice zegt first time. Ik heb hier nog een bericht van Daphne. First time, dat vond ik vroeger zo'n mooi nummer. En die zong ik als klein meisje altijd mee met mijn cassettebandje. En de overtuiging dat ik echt wel zuiver kon zingen. <laughs> ja, het scheelde vandaag echt heel weinig. Het was een spannende strijd tussen Tina Turner en David Bowie. Tonight kreeg 46% van de stemmen. Maar 2% meer, 48% voor Robin Beck. First Time is vandaag de Top 40 Classic. Dank weer voor je stem. First time, first love. Oh, is this? Electricity with the very first kiss. I'm feeling. Zondag zijn de Olympische Winterspelen. Matty en Luc zijn onze ogen en oren. Ja, ze rijden daar rond. Uh, ze gaan van wedstrijd naar wedstrijd en houden ons op de hoogte. Trouwens, uh, leuk feitje. <laughs> ze rijden, net als de Team NL-sporters, dus rond op een oranje e-bike. En jij kan dus zo'n gazelle e-bike winnen. Een uh, gazelle Kayo, om precies te zijn. En daarvoor check je Qmusic.nl of de Qmusic-app. Maar goed, dat was niet wat ik per se wilde zeggen. Ik wilde eigenlijk gaan vertellen dat Danny zometeen ons gaat bijpraten over de spelen. En ik hoorde hem zeggen dat het een soort familiedag is vandaag. Nou, details gaan we horen rond kwart voor twaalf van Danny Vos. En zometeen eerst David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. I only want you, you're gone. gone, gone, gone. Hoor je zo?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 Word sterker en maak impact met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Word een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl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 Vanaf 21 februari bij Videoland.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 Zon en wolken vandaag tussen de 1 en 5 graden... waardoor de wind voelt het een stuk kouder aan... dan de verkeersinformatie van Flitmeister. Uh, drie files. Dit zijn de twee langste A1. Aapeldoende richting Amersfoort tussen Hoendelo en Kootwijk. Twee kilometer vertraging, 10 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Twee kilometer, 10 minuten vertraging. Ja, die derde file, ja, die is 4 minuten. Nou, noem ik ook even op. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Papendrecht. Dan uh, snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 72,5. De A9 van Alkmaar naar Haarlijk en bij 46,9. De A12 van Gouden naar Utrecht bij 37,5. En de A28 Assen richting Hogeveen. Controle bij 157,7. David Guetta, Teddy Swims en Toons I. Gone, gone, gone. Q-Sounds battle with you. We will fire, Impossible to tame. Like oil. TV, Topic en A7S met Your Love. Ja, over liefde gesproken. Kijk, ik zit zelf niet in het dateleven. Heb een relatie. Uh, ik kijk wel voor liefde, dus dan verplaats ik me wel eens in die situatie. Ik zou echt geen zin hebben in al die ongemakkelijkheid. Maar misschien ben jij wel aan het daten en is dat allemaal leuk? Of eigenlijk veel te veel gedoe met allemaal verkeerde man mensen? Ik las vanmorgen een verhaal over een dame. Lisa Catalano uit Californië. Die heeft uh, enorme reclameborden gehuurd. Met een foto van zichzelf. Maar echt van die hele grote ledborden. Een foto van zichzelf erop. En een webadres naar een website waar dan haar datewensen op staan. Want ze is klaar met al die date-apps. Dus dit leek er wel wat. Nou, meer dan 4000 mannen hebben tot nu toe gereageerd. En ze is er met vijf op date geweest. En ze heeft wel wat eisen. Uh, binnen twee à drie jaar wil ze trouwen en een gezin starten. Je moet een beetje linkspolitiek leunen. Uh, en uh, je moet ook een geheimhoudingscontract tekenen... als je met gaat daten. En ze heeft Valentijnsdag afgelopen weekend... met één man doorgebracht. Ja, dus wie weet wordt dit allemaal werkelijkheid... wat je hoort in het liedje van Zoe Livare. Dit is Sluit me in je arm op Q-Music. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry...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 Mijn hoofd ligt op je schouder, en ik weet, dit zijn de. are with you Cue music. En zo so wat, Danny, Bonjorno, Bonjorno. Yeah. Olympische update. Ja, het lijkt wel een uh, familiedag vandaag op de Olympische Winterspelen. Vanavond gaan we weer short tracken. De mannen, de 500 meter. En daar doen onder meer Melle en Jens van het Woud aan mee, de twee broers. Jens heeft al twee gouden medailles gewonnen, en daar zei hij dit over ik zei al tegen mijn vader, ik kan uh, net zo goed stoppen nu in principe. Ja, maar vanavond moet hij gewoon weer aan de bak. Net als de vrouwen. Die gaan bij het Short Track het ijs op voor de 3000 meter achtervolging. En ook daar wordt het een uh, familiebijeenkomst. De zusjes mee. Sandra en Michelle. Sandra won, net als Jens, ook al twee gouden medailles. En dus zit het erg goed met de sfeer in het Nederlandse Short Track team, zegt Sandra bij de NOS. We zijn gewoon super hecht. We gunnen het elkaar allemaal. En ja, dat is wel onze kracht. Even vraagt ons door op hoeveel medailles zitten we nu. Ik zal de medaillespiegel even naar binnen rijden, Menno. We hebben nu 13 medailles, 6 gouden, 6 zilveren, 1 bronzen. We staan nu op plekje 4, onder Amerika, maar boven Duitsland. Okay. Dan nog even naar Mattie en Luc. Die zitten natuurlijk weer in Milaan en die hebben een ja, drukke agenda vandaag. Buongiorno vanuit Milaan. Matti en ik, wij maken ons op... voor een hele bijzondere afspraak. Wij gaan namelijk afspreken met Michel en Daria. Zij waren namens Nederland... het allereerste kunstschaatspaar... in de geschiedenis... van de Olympische Spelen. En wij gaan vandaag met hun afspreken voor de Duomo. Want naast dat zij op het ijs een paar zijn, zijn ze dat ook naast het ijs. Ze zijn verliefd, ze hebben een relatie. Nou, het wordt een liefdevol heel mooi gesprek. Ja, maar daarna stappen ze snel weer op de fiets naar het stadion om niks van het short track te missen waar we het net over hadden. Om daar ook mee te eindigen, Luc heeft voor iedereen nog een oproep. Het meest spectaculaire van deze hele Olympische Spelen. Helemaal voor Nederland. Ik wil je bij deze echt op je hart drukken. Vanavond kwart over acht. Ga het kijken. Want Short Track is van een heel ander niveau. Nou ja, Nog één keer kwart over acht vanavond dus. Cue Music tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan. Crying, baby. anne Marie. En uh, David Getta en Clean Bandit met Cry Baby. Nou, het is, uh, het is woensdag, dus we doen het zo meteen. Kinder, kinder, kinder. De kinderquiz. Oh, alright, stop. Lunchtime komt eraan. Daar zit onder andere The Root in. En het nieuws met Mark zometeen. Nu carnaval erop zit, is de grote schoonmaak bezig. Wat er allemaal wordt gevonden op straat hoor je zo. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 Waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss sense for every party. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook kortingshoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Zaterdag 20 juni. Philips stadion Eindhoven. Q Music Fouter Party. The Big One.